Yeah, you, wanna... you know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 Thank you Sorry.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 Het kabinet wil binnen twee maanden de eerste politietrainers naar Afghanistan sturen. Dat blijkt uit de antwoorden van het kabinet op Kamervragen. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, vertrekken half maart circa 90 Nederlanders om de trainingsmissie voor te bereiden. 60 van hen gaan aan de slag in de provincie Kunduz. De rest gaat naar de militaire basis in Mazar-e-Sharif, waar vier Nederlandse F-16's worden gestationeerd. In mei moet de missie met 545 man op volle sterkte zijn. Het kabinet schrijft verder dat de provincie Kunduz relatief rustig is, maar dat het aantal geweldsincidenten er sneller stijgt dan in andere Afghaanse regio's.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 Het weer. Eerst is het droog, later valt er vanuit het noorden regen. Er is lokaal kans op ijzel of natte sneeuw. De minima liggen rond de min 2. Overdag wordt het vanuit het noorden weer droog en dan wordt het een graad of 5. Dit was het NOE. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht.